Ze vliegen zo zacht, dat ze voor je neus staan, voor je er erg in hebt. En dat kan ik echt niet gebruiken, vannacht niet. Ho, oh, oh, wat hoor ik daar? Oh nee, nee, dat is Hoge gelukkig niet, dat is het gepiep van een spitsmuis. Daar hoef ik maar niks van aan te trekken, want een spitsmuis zal me niet tegenhouden. Maar Hoge Boeru daarentegen, als die wist wat ik ga doen? Oh, oh, oh, oh, oh wat zou die verontwaardigd zijn? Dat, dat, dat, dat is hem. Dat is ongeboel. Hij is op jacht. Altijd, hè. Snachts vliegt hij rond. Dat is juist het gevaarlijke. En, en als hij deze kant uitkomt... Mm -hmm. Oei, hij komt deze kant uit. Wegwezen, Paulus. Waar blijf ik zo gauw? Oh, wacht. Ah, hier is een konijnenhol. Daar kruip ik in. Vliegends vlug verdwijnt Paulus in het konijnenhol en gaat zitten, jammer genoeg, bovenop een konijn. Konijn, ik moet me even verstoppen. Laat me nou even zitten tot de Oeguburu weg is. Maar, maar je bent zo zwaar. Oh, alsjeblieft, hou het even uit. Doe me dat plezier. Als ik nou ga verzetten, dan ontdekt hij me misschien. Daar, oh, pap, pap, pap. Daar is hij. Zie je wel? Oeguburu. Ik zal me wel stilhouden. Inderdaad is Oeguburu neergestreken. Pak bij, nog geen twee meter van het konijnenhol af. Oeguburu schudt zijn veren uit, blaast door zijn neusgaten...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 Geen antwoord. Des te beter. Misschien vergis ik me wel. Maar ik blijf rondkijken, want oude gevoelens bedriegen zelden. O, zo. topi, daar ga ik weer. Hij is weg. Gelukkig. Waar blijf je nou niet langer op te zitten? Nee, konijn, ik kom alweer weer op. Hartelijk dank voor je hulp. Ik ben heel blij dat je niet gemopperd hebt. Wat je dienst, Paulus. Wandel maar prettig verder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 Voor elkaar, onzichtbaar bij jou. Zelfs ik kan je niet meer zien, tenminste, hè, zolang je niet uit de dovercirkel stapt. Uh, dus ik moet op ditzelfde plekje blijven zitten? Gewoon blijven zitten, dan ben je niet te onderscheiden. Hoe? Hé, heb je goeie uh, Goeienacht, uh, Nacht, Eucalypta. Wat voer jij hieruit? En waarom sta jij jezelf te kletsen? Ach, een Zo zomaar, dat doe ik wel mee.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 En maak je jezelf maar wees, ho, dat je die lessen aan Paulus geeft. Ja, yeah, dat zal ik doen, hoge Dag, hoge vlieg me prettig. Nou, wat zeg je ervan, Paulusie? Usje me nou, dit is inderdaad het beste bewijs dat je de waarheid hebt gesproken. De zag mij helemaal niet. En dat terwijl hij toch verscheidene malen naar me gekeken heeft. Ik had het gevoel dat hij in de om me heen keek. Ja, dat was ook werkelijk zo.